In de regio Noord-Holland is de spits bijna voorbij. Er was een ongeluk op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Inmiddels zijn de rijstroken weer open. Tussen de knopen de Diemen en Muidenberg nog zo'n 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. z -M -M. met nu ZFM Oud Zandvoort. <applacht> Ik ga naar de en dan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 Nou, dus 1951... Uh, ook in monopol, want dat was natuurlijk ja. het theater. Uh, ja. Ja. Uh, kan jij je daar nog iets van herinneren? Ja, Wat, Ik, heel erg. Uh, het heeft me altijd bijzonder geboeid... omdat het dus uh, zeer groots was opgezet. Uh, oh. Ze hadden prachtige decors. Die werden toen al in uh, samenwerking... werd dat gedaan met, uh, met uh, de Zandvoortse Operettenvereniging. En daar was toen ook al Wim Sluis...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 ja, dat, wij gingen dus altijd heel graag naar het, naar het Sinterklaastoneel in, in het monopol. Nou, ik kan me dat ook nog uh, stukken. Dat is heel raar, kan ik me niet herinneren. Maar wel kan ik me inderdaad herinneren dat enorme toneel, ja, die ja. prachtige doeken, ja. prachtige kostuums. Ja. En je had natuurlijk geen televisie tegenwoordig, zijn alle kinderen tot op het bot verwend met wat ze...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 En dat waren echt uh, met veel met grote pruiken uh, en dikke lagen smink, moet ik er ook weer bij zeggen dat de belichting in het uh, theater was toen uh, eigenlijk minimaal. Dus je moest, uh, ze moesten de spelers wel goed uh, in, de, in, in de chat zeggen, want anders kwam het, kwam het plaatje er niet uit. En nu, nu de heb zaal de, was groot. Ja, en je hebt nu natuurlijk veel modernere, helderder lichten. Betere lichten.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 De wachter staat een schimmel voor de deur Ik heb wat drank in huis gehaald, ontvang ze met een lied Maar een jaar drinken ze wel en ja, daarop weer niet Sinterklaas, wie kent u niet? Sinterklaas, Sinterklaas, en natuurlijk In de Sinterklaas, wie kent u niet? Sinterklaas, Sinterklaas, en natuurlijk zwarte piet Maar ze pijn Peper, -noot, Peper, -noot, Peper, -noot, Peper, -noot, Peper, -noot, Peper, -noot. peper -noot. Paper Nose paper notes, paper notes, paper notes, paper notes, paper notes,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 En toen, vanaf dat moment ben ik gebombardeerd uh, tot regisseur. En dat heb ik tot, 19, tot 2000 volgehouden. Daar ik... gaan we straks verder over, nou, praten. Okay. Ed. Want we gaan eerst weer even naar een muziekje luisteren. Hé, hey, er wordt geklapt! Hé, hey, hey Jochem, er wordt geklapt! Hé, hey, wat is er? Er wordt geklapt! Ik kan je niet bestaan, sorry hoor. Zet die muziek even wat zacht op. Wat is er gebeurd? Nee, je hoort de, op de deur, man. Ah, wat? Ah, Hé hey, jongens, horen jullie dat? Er wordt geklopt op de deur. Homi-klopter, kinderen, homi klopt. het wel ja. Heeft u een baard dan? Ja. Bent u een uh, kabouterplot? Ja.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 U varen over de zee. En neemt voor alle kinderen cadeautjes mee. En hij is hele koele pieten op zijn boot. De stuk de honderd jaar, zijn boot. Die is zo groot. Hij is die zeel niet goed en niet, niet rood. Hij is te groot, hij past die achter in de zon Ja, sinds te plaatje ik een hele mooie boom. Voor met cadeautjes, zo, oh, hij is zo lekker groot. Hij komt u I'm sorry.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 De Glaas komt uit Spanje. Hij brengt appels van oranje. Altijd in galop.